Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Van Metal Plaza in Sochi naar de hoofdstad van Drenthe. Vanmiddag was het feest in Assen, waar de Nederlandse Olympische ploeg werd gehuldigd. Tijdens dit interview met Michel Mulder was het nog rustig, hoewel... Volgens mij staat er een fan van, mij die wil wat zeggen. Een echte fan met een medaille om de nek. Kijk eens, wat is het? Ja, we maken er goud van. Mag ik met jou op de foto... Voor Henk Grul is het Nederlandse succes in Sochi... aanleiding om een brief naar de regering te sturen. Judoka wil dat topsporters financieel beter worden ondersteund. Wij willen allemaal top 10 worden in Nederland. Top 10 beste sportlanden ter wereld. We zijn natuurlijk een heel klein landje. We zijn heel goed. We hebben hele goede individuele sporters. Zorg ook voor deze mensen. en uh, Wees moedig en doe iets voor ons. Rusland was met 33 medailles het succesvolste land op de winterspelen. Maar in Duitsland beschuldigen ze de Russen nu van dopinggebruik. Straks contact met onze correspondent. En tot slot ook voetbal in deze uitzending met onder andere Mario Been. Die is ontslagen als trainer van Racing Genk. Maar, Mario, bij Feyenoord is er deze zomer een vacature. Nee, ik denk niet dat ik op dit moment de geschikte man ben... om daar uh, de club uh, te leiden. Dus... Uh... Nee, ik denk, ik pas daarvoor. Ja. Dat en meer tot 11 uur vanavond in langs de Lijn. Ja, en toen zat het erop. Na twee weken in een cocon geleefd te hebben in Sochi... ging de hele Olympische ploeg vandaag terug naar Nederland. Op naar de huldiging in Assen. In het vliegtuig had Edwin Cornelissen nog even tijd... om terug te blikken met een paar Olympiërs. Hartelijk welkom aan boord. Het is allemaal wat later geworden dan uh, gepland. Uh, het lastige is dat het uh, beladen nu wat trager gaat dan helaas dan wij willen. Wat krijg je daar nou, Ronald? Ja, benieuwd zie ik, Voorgerecht salade. Ja. Overrecht een kippendij met het beterleven keurmerk. Nou, ja, dat is goed. Geserveerd in saus en opgediend met gestoomde rijst en sojaboontjes. Sajorboontjes. Ja, nou, dus we vliegen weliswaar wat later, maar je krijgt er wel wat voor terug? Ja, van alle gemakken voorzien zo te zien inderdaad. Ja, lekker, nou. We Blij om weer naar huis te gaan. Ja, zeker. Ja, dat was natuurlijk ontzettend mooi daar hoor. Dus uh, ook wel echt genoten van alles en alles eromheen en de sport. Yeah. Alleen, ja, je bent vanaf 2 februari daar en uh, ja, mijn race was natuurlijk al lang geweest. Yeah. En op een gegeven moment dan wil je wel lekker naar huis. Ja. Ik vertrouw de omgeving, dus uh, ben ik ben nu blij dat we in het vliegtuig zitten. Michel, Michel Mulder, ja, ik sprak net jouw poer, die kan lekker achteroverleunen. Maar uh, jij moet aan de slag in deze vlucht. Oh, dat is maar 10 minuutjes. Daarna kan ik achteroverleunen en mijn ogen dicht doen. Ja. Je mag even wat interviews doen voor de televisie. Uh, heb je nog verrassende antwoorden gekregen? Ja, dat Judith maar uh, president wordt van Amerika. Oh ja, ja, die zijn heel blij met hem. Ja. <laughs> dat zit hier voor me. Hoe is dat zo'n zo terugvlucht met al die Olympische sporters? Samenhorigheid en zo? Ja, je bent natuurlijk drie weken met elkaar op stap geweest. Dus dan, uh, dan merk je wel... Uh, ja, je hebt natuurlijk wel wat dingen met elkaar gedeeld. Dus dat is wel leuk. En uh, je gaat allemaal naar een huldiging. Dus dan, uh, we zijn er niet van elkaar af ook. Uh, heb je dan al een beetje door wat je in Nederland te wachten staat, want uh, ja, je krijgt natuurlijk via de social media heel veel binnen. Ja, we hebben natuurlijk wel wat binnen gekregen, maar hoe het precies allemaal gaat het, uh, is voor mij ook een verrassing. Ik heb wel gehoord dat uh, het zal hebben aangeraden om met openbaar vervoer naar Assen te komen, dus uh, ik denk dat het heel erg druk gaat worden. Je Ik hoor dat ze je president willen maken van de Verenigde Staten. Ja, ze kennen me niet. Nee. Veel reacties gehad op die talkshow? Nee, een paar honderd maar. Een paar honderd maar. Ja, een paar honderd maar. En ook vanuit Amerika nog veel reacties gehad. Het schijnt wel, maar dat speelt zich allemaal op Facebook en ik zit niet op Facebook. Die motorwetse dingen, daar moet ik niks van hebben joh. Vroeg ik me af, die uitspraken. Had je dat vooraf voorgenomen? Van eventjes even wat olie op het vuur gooien. Nee, helemaal. Ik had een interview gegeven over de pakken uh, bij CNBC En dat is een businesszender. En de aandelen waren gedaald. En, uh, ja. en ik wou ze gewoon wel uitleggen dat het niet aan de pakken ligt. En daar kwamen een aantal vragen achteraan En daar, ja, daar heb ik gewoon uh, op geantwoord. En toen kwamen ze een paar uur later kwamen ze terug of ik live wilde op een ochtenduitzending... Uh, en er was iemand die mensen dan interviewde en zeiden ze al, hij gaat, he's going to give you a very rough time. Ja. En, en uh, hij had geen hekel aan schaatsen. Ik zei, nou, hij moet me komen, want over schaatsen, dan bezorgt niemand mij een uh, rough time. Hoe is het om nu weer naar huis te gaan? Enig idee hoe de oranje gekte in Nederland is? Ja, dat zal wel, maar gelukkig is het nu na de tijd, en niet zoals bij het voetballen, ja. waar mensen van tevoren de straat oranje maken, want dan heb ik krom meteen in de schoenen. Nu mag het, nu hebben we wat gewonnen en nu mag een feest zijn. Die is toch besloten... Uh, in overleg met Chef de mission om naar huis toe te vliegen, omdat uh, u vandaag nog meer te doen heeft. Hoe is het hier? Ja, bronzen Shinky hè. Uh, maar ja, misschien dat het beeld wat de meeste mensen toch hebben, het beeld is van uh, Shinky en de andere mannen die, uh, die medaille hebben misgelopen. Ja, dat denk ik ook, maar uh, dat, het hoort er allemaal bij en uh, ik heb het in principe afgesloten en uh, we gaan gewoon weer uh, op naar het WK. Ja. ja, was het zo makkelijk of uh, hebben jullie je uh, verdriet een beetje verdronken de afgelopen dagen? Ik ja, verdronken, dat wil ik niet zeggen. Maar, uh... nou, jullie hebben dat, uh, dat bierhuis volgens mij wel van dichtbij gezien, toch? Nou, ik ben zeker wel even, even een avondje geweest hoor. Maar uh, nee, nou, uh, je, je moet door, je kan er wel in blijven hangen. Maar daar hebben we allemaal niks aan. En, uh, je moet gewoon de knop omzetten en uh, door naar de volgende wedstrijd. Ja, uh, ja en nu dus inderdaad die huldiging. Stap je daar dan toch gewoon als de medaillewinnaar dat podium op? Ja, dat, dat, ik stap gewoon het podium op als medaillewinnaar. Ja. Applaus. Applaus. Edwin Cornelis maakte deze bijdrage in het vliegtuig... op weg naar uh, uh, Eelde Airport. Na de lange reis en de ontvangst op het vliegveld... stond het Nederlands team nog een huldiging te wachten... in het centrum van Assen. Voor zo'n 10.000 man was het één groot feest. En dat ging ongeveer zo. Welkom in Assen. Welkom thuis. Assen is trots op jullie. Nederland is trots op jullie. En dat willen we laten horen... U ontvlucht het maar. Ja hoor, het was te druk. Te druk? Te druk, ja. En wat had u dan verwacht? Nou, wel dat er heel veel mensen maar... Waar wij stonden, konden we ons niet verwoorden. Zo druk was het. En ja, dan gaan ze naar voren en achter hier langs. Dus, uh, nee. Wij hopen en wij geloven in de kracht van sport. We geloven dat we er veel mee kunnen winnen. Dat we er zoveel mee zouden winnen, dat wisten we ook niet. Maar het belangrijkste is dat uh, wat wij terug hebben gezien... vanaf het vliegtuig hier naartoe... Zijn lachende mensen, zijn uh, wuivende mensen, uh, dat krijg je helemaal niet mee als je daar zit. Dat je zoveel kan doen, dat zij zoveel kunnen doen uh, met Nederland, is echt fantastisch. Goud en brons, Ja, dat weet u het wel. Michel Mulder. Ja, ik ben ik. Geniet jij? Ja, het is geweldig. Zoveel mensen hier. En, uh, ja, het is echt uh, onwijs gaaf en ook uh, ja, een beetje onwerkelijk dat, uh, dat er zoveel mensen dat we dit hebben losgemaakt met z'n allen. En, uh, ja, heel erg mooi. Jullie hebben daar in die bubbel geleefd, hè. Letterlijk en figuurlijk. En nu ben je eruit. Ja, je, leeft, je, le, je leest natuurlijk wel dingen. Je, met social media uh, krijg je wel een beetje door dat het heel veel losmaakt. Maar nou, als je dan dit ziet, dat is echt, uh, echt heel erg Ja, wat een ongelooflijk veel mensen hier. Mensen, zeker weten, ja. Heb je iedereen een beetje voorbereid in het vliegtuig? Nee, ik heb gewoon uh, lekker met Michel zitten kletsen en uh, gewoon uh, ja, genoten. Weet jij wat er allemaal nog te wachten staat? Nee, nee, ik laat lekker op me afkomen en dan zie ik het wel. Oké, okay, ga lekker uh, springen en dansen. Assen, awesome. Max the Boys voor 24 medailles. En voor een podium... Met superhelden! Stefan Groothuis, gouden ja, medaillewinnaar. heel veel jonge mensen hier. Van harte gefeliciteerd, Stefan. Dankjewel, dankjewel. Ik zag je net met je zoontjes. Ja. jullie ja, ja, uh, voor het eerst? Ja, ik heb hem hier achter even gezien. en Dat was super, natuurlijk, om even, even je zoon uh, bij je te hebben. Alleen uh, hij vond het niet, hij trok het niet helemaal hier op het podium. Uh, was, uh, hij was helemaal uit tranen, dus uh, ik heb hem even snel naar achter gerend en uh, naar mijn vrouw gebracht. Maar uh, heel fijn om er weer bij te hebben. Ja. Het moet een heerlijk gevoel zijn, zeker met die plak om je nek. Ja, absoluut. En een geweldig hoe het hier uh, georganiseerd is. Uh, op, het, op het vliegveld al. We waren zo verbaasd hoeveel mensen al bij het vliegveld stonden. En laat staan naar wat hier al staat. En je hebt wat losgemaakt, hè? Ja, echt on onwaarschijnlijk. Ja. Dat krijg je daar wel een beetje mee, maar niet, uh, niet zoals hier nu. Joris de nee. ja. Daar sta je dan met je gouden medaille? Ja, zeker. Echt fantastisch. En het publiek hier. Echt, ja, echt fantastisch. Iedereen wist wel een beetje wie Jorrit Bergsman was, maar nu helemaal, hè? Ja, ik denk, denk het wel. In het Olympisch Dorp maken we nu heel veel van me mee. Het is wel een gekke huis, maar ja, het, we zullen het de komende weken, weken zien als, als de mensen weten wie ik ben. Nou, moet je binnenkort ook weer een marathon rijden of blijft dat nog even bespaard? Ja, ja, donderdag hebben we een marathon. Op de koelste baan. Dus uh, daar wil ik zeker rijden. Dus Daar heb ik echt zin in om nog uh, even een marathon uh, te rijden. Even kijken of we de Zwekkamer nog kunnen vinden. Die heeft zich verstopt volgens mij. Jorien Ten Morsi. Wel, Jorien, voor op het podium met twee gouden medailles. Ja, geweldig. Dat ja, is een supermooie as. Al die mensen voor ons echt geweldig. Dit had jij toch ook niet kunnen dromen? Oh ja, het was wel een droom maar is niet werkelijkheid. Wat zat je nog op te wachten, weet je dat? Ik heb nog geen ja, idee. Ik denk heel veel. Uh, ik heb het nog een beetje van me afgewerkt en uh, We Ik laat het gewoon gebeuren. Okay, morgen in ieder geval naar heen, de koningin en de koningin. 14. Ja, zeker. Veel zin in? Welzien ja, welzien welzien wel. echt super gaaf. Ik zie uh, het Mission Maurus Hendricks oh. met zoontje. Ah, oh, wat lekker dat hij weer bij is. Ja, dat is, uh, dat is ongeveer het mooiste thuiskomstcadeau wat, uh, wat je kan krijgen. En jij ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wij zaten een paar maanden geleden aan tafel. Toen zei 8 plus 1. Toen zei ik, nee, dat zijn er veel meer. Maar uiteindelijk had ik dan toch even gelijk. Hè? Ja, nee, dat klopt helemaal. De nou, ambitie was natuurlijk duidelijk en die blijft ook hetzelfde. We willen gewoon bij de beste uh, sportlanden van de wereld horen. Nou, dat hebben deze sporters natuurlijk op een fantastische manier laten zien. En dat is waar we ook mee doorgaan. En zaterdag ook nog even de waardering voor de coaches in het Hollandhuis. Ja, nou ja, goed, weet je, dit soort dingen uh, drijft op onze geweldige sporters en schaatsers vooral. Maar het kan allemaal niet zonder de coaches die erachter staan. En uh, dat weten we. En we zijn gelukkig een land die geweldige sporters hebben, maar waar ook een heleboel goede coaches rondlopen. En die mogen gewoon zorgen dat die blijven. Een beetje zure reacties hier en daar over al die succes op de schaatsbaan. Maar daar lach je om, hè? Ja, volledig. Weet je. Ik, ik krijg ook de andere kant mee. van Landen die naar ons toe komen. die zeggen van jongens, hoe, hoe kan dat nou allemaal? En die willen allemaal hetzelfde, hè? een sport uh, domineren. Mooiste uitleg kregen we uit Amerika, las ik ergens. Dat, uh, dat dat allemaal lukt, omdat mensen in de winter naar hun werk schaatsen. Nou ja, zolang ze dat denken. Laat maar dan. Ja, precies. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Sweet dreams waren dat van de Eurythmics. Henk Grol roept de regering op topsporters financieel beter te steunen. Grol doet dat in een open brief aan premier Mark Rutte... en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en natuurlijk ook Sport. Grol heeft concrete doelen die hij wil bereiken met die brief. Twee dingen, dat is het vangnet en, en het pensioen. Als je natuurlijk sporter bent en je, nou ja... noem maar iemand uh, die op zijn net gestopt na een prachtige carrière... Bijvoorbeeld als een IDOCA, daar word je niet, zeg maar, schat helemaal niet rijk van. Dus dan moet je gewoon gaan werken. Je hebt daardoor geen pensioenopbouw gehad, de afgelopen, noem maar wat, 15 jaar denk ik, zomaar. En je hebt eigenlijk geen geld om even een overbrugging te hebben na een tweede carrière, na bijvoorbeeld een nieuwe studie, om jezelf in het reisleven ook goed neer te zetten. En daar zou het mooi zijn als de regering daar iets voor zou doen. Ben je niet bang? Je, je richt je brief aan, uh, aan uh, onder andere de premier. Ben je niet bang dat het uh, eigenlijk ja, een beetje een roep in de ruimte is? Nou ja, dat gaan we afwachten natuurlijk wat ermee gaat gebeuren en uh, ik hoop van niet. Waarom heb je hem specifiek aan de premier gericht? Ja, iedereen heeft natuurlijk het beeld van dat Rutte en, uh, en onze koning uh, Willem-Alexander daar staat te juichen voor ons. Denk ik van ja, gaan we ook goed zorgen voor onze topsporters dat ze ook later goed terechtkomen voor degene die commercieel minder aantrekkelijk zijn, die dus minder goed voor zichzelf kunnen zorgen... en die eigenlijk alleen maar willen sporten en de rest eigenlijk vergeten. Daar moeten we het ook voor staan. Want als je een Olympische medaille hebt, ben je eigenlijk een held. Ben je een held voor het leven. En die mensen mogen we nooit vergeten. Is dat niet ook een dingetje? Is het niet ook typisch Nederlands om niet onze helden te vereren, zoals je zelf ook in die brief uh, zegt? Maar dat we het eigenlijk op het moment zelf... En van genieten en daarna het vrij snel weer vergeten. Is dat N Nederlands? Ja, dat klopt wel een beetje. Het zit wel een beetje in onze cultuur. En ik, ik vind het eigenlijk gek. Kijk. Kijk, er zijn een aantal mensen die natuurlijk heel, heel commercieel, heel aantrekkelijk zijn, die daardoor, daardoor heel veel geld kunnen verdienen. En daardoor ook later weer goed terechtkomen zijn. Dus mensen die worden Olympisch kampioen, die zijn eigenlijk commercieel niet zo aantrekkelijk. Ze zijn bezig met winnen. En die zijn ook voor de camera iets minder goed. En daar moeten we ook voor zorgen. Want die hebben het ook verdiend. En het gaat helemaal niet over dat die mensen rijk willen worden. Het gaat erom dat ze ook, dat ze ook een goede tweede carrière krijgen. Dat ze goed terechtkomen, dat ze een paar jaar hebben, dat ze zichzelf kunnen omscholen of kunnen bijscholen naar een andere carrière. Als je dan, uh, jij hebt naar elkaar ook gekeken de afgelopen twee weken en je ziet de ene naar de andere medaille binnenrollen en uh, dan zie je ook al die hoogwaardigheidsbekleders, de Nederlanders, Rutte, de koning, noem maar op, ze, ze waren er allemaal. Irriteert jou dat ook als je dat dan ziet? Nou, Dat irriteert me niet, want het is natuurlijk prachtig dat ook de regering achter je staat, maar ja, dan zou het mooi zijn als we hier ook achter zouden staan. Dat ze ons ook hiermee helpen en ons hier niet laten verzuipen en zien van uh, wij uh, zijn goed voor Nederland. Wij zetten Nederland wereldwijd op de kaart. Wij uh, ook voor onze, uh, onze samenleving. Uh, we zetten mensen aan de sport. Dat is allemaal positief. Dan denk ik van ja, dan kan je ook daar iets voor terug doen. In vorm van dit soort dingen. En zorgen dat de sports ook goed terechtkomen later. Het is wel iets wat leeft hè? Want wat is er met je telefoon gebeurd sinds vanochtend? Ja, ik werd vanochtend wakker en toen, uh, ja, toen had ik wel heel wat uh, telefoontjes gemist. Ja. En heel wat voicemailberichten. En dat was om kwart over acht. en ik ging om negen uur trainen. Dacht, ik heb wel iets teweeggebracht en gisteren was er even afwachten van ja, hoe wordt het ontvangen. En, uh, ja, ik vind het gewoon jammer als mensen die brief lezen dat ze me wegzetten als graaier... of dat ik geen belasting wil betalen. Dat is helemaal niet de insteek van het hele verhaal. De insteek is dat, dat dit soort dingen, het pensioen en zeg maar, een potje maken voor na je carrière... dat je even een paar jaar lucht hebt, daar is het voor. Het is helemaal niet om heel veel geld aan te verdienen. Dat is allemaal onzin. Ja, het hele land valt nu over je heen, in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Had je dit verwacht, deze reactie? Nou ja, ik had wel verwacht dat er wel wat reuring zou ontstaan. Maar je moet natuurlijk altijd afwachten hoe het ontvangen wordt. En het is natuurlijk, ja... Vandaag is natuurlijk wel een ideale dag om het te brengen. Omdat de sports natuurlijk terugkomen vanuit Sochi. En uh, ja, die gaan natuurlijk ook allemaal op reageren. En ik hoop gewoon dat er steun komt uh, vanuit, vanuit de sportwereld. Want uh, we moeten er samen allemaal achter gaan staan om dit uh, voor elkaar te krijgen. Dit speelt trouwens al tien jaar. Want ik had contact met NL sporten. Die hebben al tien jaar lang zijn ze bezig om zeg maar, dit soort dingen te regelen. En ze krijgen het gewoon niet voor elkaar. Wat voor reacties heb je sowieso gekregen vanuit de sporterskant? Ja, ik heb nog vrij weinig reacties gehad. Wel, ik heb wel Twitter dingen gelezen. Maar ik ben zo druk geweest dat ik nog niet heb mezelf echt kunnen verdiepen in de reacties. Ik zag alleen Sean van Lotte en een aantal uh, mede judoka's, en mede-sporters die heel positief waren. Maar ik denk dat het, dit geldt echt voor een heel groot deel van de sport. Dus echt misschien wel 95% die dit heeft. En dat is natuurlijk die 51% van zijn die hele grote verdieners die het ook verdienen. Maar die het even iets makkelijker hebben. En de vraag is natuurlijk... De brief is gericht aan de premier en de minister. Uh, hebben die al wat van zich laten horen? Nee, daar nee, heb ik niks van gehoord. Uh, ja, dat verwacht ik ook niet 1, 2, 3. Alleen, uh, ja, dat zal ongetwijfeld zullen reactie komen uit Den Haag. Uh, dat laat misschien even op zich wachten. Maar ik hoop in ieder geval dat het een puntje wordt op de agenda. En dat er iets aan gedaan wordt. Want Wij willen allemaal top 10 worden in Nederland. Top 10 beste sportlanden ter wereld. We zijn natuurlijk dus een heel klein landje. We zijn heel goed. We hebben hele goede individuele sporters. Maar goed, zorg dan ook voor deze mensen en uh, wees, moedig, wees moedig en doe iets voor ons. En Dat zei Henk Grol tegen Matthijs Weststraat. De reactie van minister Schippers van VWS op de brief van Grol bleef niet lang uit. Schippers begrijpt dat sporters graag meer financiële steun willen hebben... maar volgens haar is het budget voor de sport niet verminderd... en is er voldoende aandacht voor hoe het verder moet na de sportieve carrière. De laatste tien jaar het topsportbudget van 20 naar 37 miljoen. Ook krijgen sporters een maandelijkse toelage uit een speciale regeling... waardoor ze zich volledig op hun sport kunnen richten. En daarmee worden de toppers gestimuleerd om hun sport te combineren... met een studie of opleiding. En dat alles moet ervoor zorgen dat ze goed voorbereid zijn... op het leven na de sport. Het verwijt van guld dat de overheid geen oog heeft... voor de topsporters na hun sportieve carrière... gaat Schippers veel te ver. Volgens haar is het niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid... maar ook van de sporters zelf om na te denken over lateren. En dan gaan we weer terug naar de speler zelf. Rusland veroverde in eigen land 33 medailles... en is daarmee het meest succesvolle land. Maar zijn die medailles allemaal binnengehaald op een zuivere manier? De Duitse televisie zet daar vanavond in een uh, reportage vraagtekens bij. De WDR heeft beslag gelegd op documenten... die aantonen dat atleten massaal Xenongas hebben toegediend gekregen. We praten erover met Tim de Wit, onze correspondent in Berlijn. Goedavond, Tim. Goedenavond, Ronald. Xenongas, dat zit in koplampen van auto's. Hè? En dat wordt als narcose gebruikt. Maar hoe kan xenongas nou prestatiebevorderend zijn? Ja, goede vraag op het eerste gezicht. Nou, het. het blijkt dat in bepaalde hoeveelheden, als je dat inademt... in combinatie met zuurstof, dat het ook werkt als EPO. Het stimuleert het aanmaken van rode is enorm... waardoor je dus veel meer zuurstof kan opnemen... en dus veel betere prestaties kan leveren. En volgens het onderzoek van, van de dopingredactie van de WDR... zouden de Russen dit al doen sinds de Spelen van Athene in 2004... En beweren ze zelfs dat 70% van alle Russische medailles in die tijd... met behulp van de Xenongas uh, is gehaald. En ook laten uh, documenten zien dat de Russen dat niet alleen in 2004 en 2006... bij de winterspelen in Turijn deden... maar dat het ook werd voorgeschreven voor de Spelen van Londen in 2012... en voor de winterspelen in Sochi uh, die net voorbij zijn. Dus zeggen uh, deze journalisten van de WDR dat de kans uh, inderdaad redelijk aanwezig is... dat ook de Russen in Sochi dit Xenongas uh, gebruikt hebben. Maar staat het dan op de verboden lijst dat je weet... Nee, dat is ook het probleem. Uh, en daar, daar beroepen de Russen zich ook op. Het staat niet op de verboden lijst. Het is ook ja. niet terug te vinden. Uh, dus ja, officieel hè, doe je dus niks fout volgens de regeltjes. Ja. Hoe, hoe is de WDR erachter gekomen? Nou ja, ze hebben een hele grote uh, dopingredactie daar in Keulen. Uh, die houden zich al heel lang met doping uh, bezig. En vlak voor de Spelen hadden ze ook al een grote scoop. Toen hadden enkele verslaggevers zich voorgedaan... als adviseurs van Duitse atleten. Kwamen ze erachter dat ze in Rusland... hele nieuwe soorten doping konden kopen. Doping waarvan we niet eens het bestaan wisten. Afkomstig trouwens van instituten... die door de Russische overheid werden gefinancierd. En, en dus zijn ze door blijven graven, graven in Rusland. Want ze hadden het idee dat er nog wel wat meer te vinden viel. En dat bleek dus, want... Ja, deze documenten, uit deze documenten blijkt dit structurele gebruik... van xenongas bij Russische atleten. En wat je ook in het programma ziet, is uh, dat, uh, dat dit Russische centrum... Uh, dat dit xenongas voor de sporters produceert, uh, is opgebeld. En die ontkennen het ook niet eens. Uh, wat ik net al zei, die, die zeiden inderdaad door de telefoon tegen de WDR... ja, volgens ons is dit geen doping, want het staat niet op de lijst. Het is ook niet op te sporen in het menselijk lichaam. Dus ja, ze haalden een beetje hun schouders op... van volgens mij doen wij niks fout. Ja, nee, dat klopt, hè, want... Uh, ja. Uh, als het niet op de lijst staat, wat kan je er dan mee? Nou ja, dat is, dat is uh, op zich uh, wel een, meteen een interessante en ingewikkelde kwestie. Want ja, de Russische redenatie is een beetje... je maakt ook uh, rode bloedlichaampjes aan als je op hoogte traint, hè, wat veel sporters doen in de bergen. Dus waarom zou dat dan niet met een beetje gas mogen als je niet op hoogte traint? Ja, uh, uh, zolang de Werelddopingautoriteit WADA er niks over in zijn reglementen heeft staan, doen ze officieel dus niks verkeerd. Maar ja, uh, de makers van deze reportage die hebben dit gas ook in Keulen in een laboratorium op, uh, op dieren laten testen. En toen bleek wel dat het een enorme boost gaf. Luister maar wat, ze, wat de onderzoeker daarover zei. Innerhalb ja, eines Tages, innerhalb van 24 Stunden, war die EPO-produktion um den factor 1,6 um 160 procent gesteigert worden. Also richtig deutlich. Dat is een signifikante, eine deutliche Erhöhung. Het is zeer waarschijnlijk, dat het ook im Menschen die gleiche Wirkung ausüben wird. Het is dus wel prestatiebevorderend. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, volgens de onderzoeker die je net hoort... maakte de onderzochte dieren 160% meer epil aan... door dit xenongas, door dat toe te dienen. Ja, dat zijn echt gigantische hoeveelheden. En de onderzoekers zeggen... als dit soort resultaten bij dieren worden gehaald... kun je er redelijk van uitgaan dat dat ook bij mensen het geval is. En 160% meer EPO aanmaken, daar kun je echt niet uh, tegen, tegen optreden, op hoogte, zou ik maar zeggen. Ja, nou, nou weet ik niet, uh, jij bent waarschijnlijk ook geen echte dopingdeskundige... maar uh, als het EPO aanmaakt, dan moet het toch bij een of andere controle wel naar voren komen? Nou ja, kijk, je, je, tot nu toe blijkt dat in ieder geval niet. Ik ben natuurlijk ook geen expert, nee. maar... Um, tot nu toe hebben ze het in ieder geval zo weten te maskeren, dat je dus niet kan zien hoe het komt dat, kijk nee, EPO is trouwens een hormoon hè? dat moet ik er nog wel even bij zeggen, het EPO is niet een middel maar EPO is een hormoon dat ervoor zorgt dat je dus meer bloedlichaampjes, rode bloedlichaampjes aanmaakt dat is op zich ook helemaal, daar is helemaal niks mis mee dat, dat kan gewoon, en tot nu toe zijn het natuurlijk altijd hele andere middelen geweest, die wel traceerbaar waren, waardoor je EPO, enorm kon, je, je EPO enorm kon laten groeien, en dat is dus bij de xenongas helemaal niet het geval, dat is dus op geen enkele manier te traceren, dus dat maakt het denk ik zo ingewikkeld. Ja, um, hoe heet het, uh, het is prestatiebevorderend, heb je al verteld. Ja, uh, je kan uh, twisten of uh, doping is. Uh, WADA, de, de dopingautoriteit, zal er ongetwijfeld een mening over hebben gehad. Nou ja, kijk, die, die, Duitsers, uh, die Duitse journalisten trekken dus de conclusie van... we hebben het hier toch over doping. Ze zijn naar Richard Pound gegaan. Dat is de voormalige voorzitter van de WADA uh, met dit onderzoek. En die zegt ook, ja, als, het, als jullie het zo stellen... als dit zo hard uh, op papier staat, dan, dan is het doping. Moeten we ook actie ondernemen? Dus ja, de WADA is nu wel echt aan zet. Die moeten hier werk van gaan maken. Het zo snel mogelijk bespreken en uiteindelijk er ook voor zorgen... dat dit xenongas in de toekomst ook op die lijst van verboden middelen uh, terechtkomt. Maar ja, daar hebben natuurlijk al die atleten in Sochi uh, uh, niet zo heel veel aan meer op dit moment. Nee, het kan hooguit uh, voor de toekomst nog wat schelen waarschijnlijk, hè? Precies, ja, ja. En aan de andere kant, het is ook nog niet helemaal bekend... of het bijvoorbeeld schadelijk is, hè, dit middel. Want er is nog verder geen enkel officieel onderzoek bekend... Uh, wat het nou eigenlijk met het menselijk lichaam doet. Ze hebben het nu dus op dieren getest. Nou ja, daar gebeurde er niet zoveel mee. Maar ja, het, het mag dan dus in Rusland misschien al jaren gebruikt worden. Maar wat het precies met je doet, ook dat weten we nog helemaal niet. Nee, maar als iemand de koplampen van zijn auto kapot ziet slaan... dan weet je wat die, waar hij aan bezig is, hè? <laughs> Tindewit, bedankt. De Franse krant Le Monde moet van de hoogste Spaanse rechter... Uh, Real Madrid en Barcelona schadeloos stellen. De krant had in december 2006 beide clubs in verband gebracht... met dopingpraktijken van de Spaanse dopingarts Efe Mujano Fuentes. Real Madrid krijgt 300.000 euro, Barcelona 15.000 euro aan schadevergoeding. En het internationale gerechtshof voor de sport het KAS... heeft wielrenner Patrick Sienkiewicz een schorsing opgelegd van acht jaar. In 2011 werd de wielrenner betrapt op het gebruik van het groeihormoon HGH. Een jaar later werd Sienkiewicz door een onderzoekscommissie vrijgepleit... waar tegen de Duitse antidopingautoriteit beroep aantekende bij het KAS. En dat oordeelde dus dat de schorsing terecht was. Game. Gisteren werden dus de 22e Olympische Winterspelen afgesloten. 24 medailles voor Nederland, uh, 23 bij het uh, lange Maanschaatsen. En er waren er eigenlijk maar uh, 32 mogelijkheden, 36 medailles in totaal. Maar ja, je kan er bij die ploegen altijd maar eentje winnen. Um, bij het shorttrack was er de vijfde plaats in het medailleklassement. Nooit eerder overheerst een land zo bij een onderdeel... tijdens de Olympische Spelen. En uiteraard leverde deze uitzonderlijke prestatie ook veel discussies op. Iedereen had en heeft een mening over dit fenomeen. Uh, en. Iemand die ook een mening heeft over uh, Dit Is Historicus. En schaatsanalist Marnix Kolhaas, die daar zijn column verzorgde voor uh, de NOS. Hij is hier te gast. Um, Marnix, als ik uh, uh, een week of drie geleden tegen jou had gezegd... we winnen achtmaal goud, <lacht> zevenmaal zilver en negenmaal brons... wat had je dan tegen mij gezegd? Ja, nee, ik had je echt de deur uitgestuurd. <lacht> dat, dat, dat was onwerkelijk. Ik bedoel, dat het een enorm succes zou gaan worden, daar geloofde ik wel in. Maar uh, ja, dit slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Dit, dit is zo bizar. Dat, dat gaat volgens mij ook nooit meer voorkomen. Dit, dit moeten we wel koesteren als een, als een ultieme triomf in de Olympische geschiedenis. Ja, nou is het streven altijd één medaille mee, meer dan de vorige ja. keer, hè? Nou ja, ik had al gedacht, misschien moeten ze Nederland B en Nederland C laten meerijden op de ploegachtervolging. Dan, dan halen we er ook weer een paar dan meer. Dan heb je misschien een kans op meer, ja. Maar, maar ja, zonder gekheid, het is natuurlijk wel extreem. Maar het ook wel gevaarlijk voor het aanzien van de sport natuurlijk op termijn. Want? Nou ja, als een land ja, zo dat gaat je domineren... nou. Maar, maar als, als, als, als, als de Russen uh, het, het, het, het de skiën winnen, ja? zoals gisteren... Uh, uh, met z'n drieën, en de Nooren winnen... Nee, als het uh... eenmalig is, is er niks aan de hand. En als het over vier jaar weer helemaal andersom is... Uh, dan, uh, dan is er ook niks aan de hand. Mm -hmm. Kijk, waar er wel een heel groot probleem is... is dat het publiek buiten Nederland heeft afgehaakt. Er wordt nergens meer naar het klassieke hardrijden op de schaats gekeken... behalve in Nederland. Zelfs Noorwegen heeft afgehaakt de bakermat van het hardrijden. Kijk... Kijk, dat is wel een heel ernstig. Want als je dat publiek niet krijgt, heb je geen tv-kijkers meer. En heb je dus ook geen inkomsten meer. En het uh, hardrijden draait nu al verlies. Het teert binnen de internationale schaatswereld... op de inkomsten die het kunstrijden genereren. En die kunstrijders kijken met steeds meer arge zogen naar dat hardrijden van... Hey, wanneer gaan jullie nou eens uh, je eigen broek ophouden? Met Shortek gaat het daarentegen prima. Die verkopen met Samsung als sponsor... Uh, hun uh, <lacht> wedstrijden in China voor grof geld. Maar hoe komt het dat er in Noorwegen bijvoorbeeld... Ja, toch een schaatsland? bij uitstek niet meer gekeken wordt, komt dat door de successen van Nederland... of door het falen van de Nooren, of door het schaatsen? Nou, ik denk vooral door de concurrentie van de andere wintersporten. Kijk, dat, dat, dat skiën heeft zoveel nieuwe disciplines op de kaart gezet... die voor een modern kijkerspubliek uh, hartstikke aantrekkelijk zijn. Circa voor... Sarasani, zoals het door sommigen wel genoemd dat, wordt. Dat is het <laughs> natuurlijk ook. Maar ja, je bent wel in een red race... waarin je met andere sporten moet, uh, moet vechten om die kijkersgunst... En uh, ja, dat lange baanschaatsen is niet echt veel veranderd. We hebben die ploegenachtervolging erbij gekregen. Maar voor de rest wordt er natuurlijk nog op een hele klassieke... traditionele manier één tegen één gereden in een lange reeks ritten. En dat is een, een format wat niet meer appelleert aan... wat een moderne kijker uh, graag wil zien. Maar hoe kan je dat veranderen? Wat zijn er bij het schaatsen voor leuke dingen te, be te bedenken? Ja. Uh, net als bij het skiën uh, een, een, een pirouette maken onderweg? Of? Ja, nee, je kunt van allerlei hilarische dingen verzinnen. Maar het is volgens Volgens mij heel simpel. Uh, het is een snelheidssport. Elke snelheidssport wordt uh, beëindigd met uh, knockout systeem man-to-man, -man, met een finale waarin de, in het schaatsen dan de twee snelste, in het atletiek de acht uh, snelste bij het hardlopen, bij het zwemmen ook uh, de acht snelste. Je ziet het bij de parallel uh, slalom. Het is een man-to-man -man finale. Waarom zou je dat bij in ieder geval de korte afstanden, de 500, de duizend, ik kan net zeggen, de 1500 kan ik me meter? Bij 1500 meter ook al? Die kan je best drie keer als ik laten ik rijden op zie, een dag, hoor. Als ik mensen die short zie... die rijden hem vier keer op een dag... en winnen daarna goud op de lange baan. Ja, maar als je het 1500 meter kugje hoort... Na, uh, na de 1500 meter waar iemand echt uh, vol is gegaan... kan je daarna nog, uh, nog nou ja, twee doe, keer... Die dat zelf... doe je het een dag later, de finale. Kan ook. Uh, of je doet hem twee keer. Je laat de nummers 1 en 2 in een uh, extra finale rit... om goud en zilver rijden. Maar er moet een, wat de Engelsen noemen... decisive moment zijn. Er moet een rit zijn waarin voor... Elk publiek, Een finale. Ja. Een grand final waarin het om goud en zilver gaat... en waarin het duidelijk is dat de eerste die over de streef komt... die heeft goud gewonnen. Zoals die 500 meter nu eindigde met een, een optelsom van tijden. Eh, het was hilarisch en het was superspannend voor wie het snapte. Maar voor elke buitenstaande, die begreep er helemaal niets van. Nou, dat is natuurlijk heel schadelijk voor, de, voor het imago van de sport. En daarmee win je geen kijkers die de sport niet van binnenuit kennen. En die moet je wel terugkrijgen. Ja. Uh, denk je dat daar een medestand? Voor te krijgen zijn voor die korte afstanden op een andere manier uh, het geheel gaan benaderen? Nou, er ligt bij het komende congres van de, van de Internationale Schaatsbond, wat in juni gehouden wordt, een, uh, een voorstel waarin uh, die korte afstanden met finale met een knockout systeem besloten uh, zou moeten gaan worden. Ik denk ja, dat een je voorstel, dat... maar dat is nog niet dat het erdoor is, natuurlijk. Daarom zeg ik: zijn er medestanders voor? Uh, nou, met name de, de president, de Italiaan Cinquanta... die ook een aantal merkwaardige dingen heeft geroepen in, uh, in Sochi. Maar hij heeft een oproep gedaan, uh, al de afgelopen jaren... om toch vooral bij de lange baan te focussen op het belang van het publiek. En niet alleen te kijken naar het belang van de rijders zelf. Het moet allemaal zo eerlijk mogelijk... maar is het daardoor ook nog wel spannend genoeg als kijksport. En daarvoor moet je niet de principes van je sport uh, overboord gooien. Je moet niet met mastart gaan rijden, want dan ga je short trackje spelen op een lange baan. Maar je kunt wel het basisprincipe van een snelheidssport... zoals het overigens in de tijd van Jaap Ede ook werd gedaan... toen werd de 500 en de 1500 meter werd ook besloten met een finale rit. Toen begrepen ze ook al dat het publiek ook de snelste rijders... in een man-to-man -man fight tegen elkaar moesten zien rijden. Maar een massastart bij de lange afstanden zie jij dus nog niet zitten? Nee, ik denk dat die vijf en die tien kilometer... daar zou je eventueel ook een finale... Maar dat zijn de meest saaie afstanden. Hè? Althans, nou ja, die worden dat... vooral door de, door de andere landen saai gevonden. Wij vinden het Kijk, prachtig als Nederlanders. het maar... tien kilometer zal nooit een massa publiek gaan trekken. Dat is echt een afstand voor de fijnproevers. Waar je wel naar nou zou kunnen streven... is dat de snelsten tegen elkaar moeten rijden. Ik vond het heel jammer dat uh, Kramer en... Uh... En, en niet tegen elkaar, niet, niet tegen elkaar Ja, Volgens de Olympische regels mogen landgenoten niet tegen elkaar... tenzij het niet anders kan. Maar dat had natuurlijk de ultieme finale moeten zijn. En dat had iedereen op basis van uh, de prestaties in het voorseizoen... ook kunnen verwachten dat die twee mm -hmm. om, de, om het goud en zilver zouden strijden. Ja, dan moet je toch iets bedenken dat dat dan wel ook gebeurt uh, in die finale. Je had het net over die tijden die niet uit te leggen waren. Je hebt ook gezegd, hoorde ik je van de week in een programma zeggen... Uh, ja, die duizendste seconden, dat is niks. Waarom niet? Nou, het is heel ha uh, moeilijk hard te maken dat je dat, uh, dat werkelijk een significant verschil is. Ik uh, bedoel, die starter staat al op een verschillende positie ten opzichte van de rijders. Dat geluid, dat galmt. De een rijdt een buitenbocht extra, de andere een binnenbocht extra. Dus liggen die blokjes wel tot op de millimeter gelijk? Nou, uh, elke, ik ben geen wiskundige, maar die zou kunnen aantonen... dat die 3000 een volkomen fictief verschil is. Kijk maar... naar het skiën waar ze op de honderdste gelijk gewoon allebei een gouden medaille geven. Ja, dat wel. Maar nou rijden ze tegen elkaar, dat zullen ze bij het ski. Die je nooit doen met de slalom, maar nu bij schaatsen zou dat kunnen voorkomen. Nu rijden ze tegen elkaar. Ze rijden ook 3000 verschil. Dan is er wel 10, 12 centimeter tussen. En dat is op de streep met de finishfoto gewoon te zien. Ja, nou, als je een finale hebt om goud en zilver, dan ja. heb je een finishfoto <laughs> nodig en dan zie je, je, hebt, je precies. Je, je hebt me helemaal plat. <laughs> je hebt <me> helemaal plat. Dan zie je weer de gewone. Die prestaties van de Nederlanders, waar zijn die aan te danken? Nou, volgens mij, ik, ik heb dat nog weinig mensen zien benadrukken, maar wij Sinds een aantal jaren zijn we natuurlijk van een soort schotjesgeest... waarin we in Nederland erg goed in zijn. De shorttrekkers in hun eigen hok, de lange baners in hun hok... de marathonrijders in hun hok en de inliners in hun hok... zijn we er een multidisciplinaire sport van gaan maken. Het is veel vanzelfsprekender dat je als lange baanrijder... ook gaat shorttrekken om je bochtentechniek te verbeteren. De broertjes Mulder komen uit het inline schaatsen... hebben daar hun techniek en hun snelheid en hun, hun lef geleerd. Die bamploeg die is met een enorme klap die lange baan binnengekomen... om daar eens even de boel op te schudden. Dat heeft die lange afstanden eh, enorm opgeschud. Je zag het ook eh, bij eh, Kleibeuker, die uit de marathon komt... die de oh. Nauta, die hebben die vijf kilometer bij de dames... wat altijd een zwak nummer was voor Nederland... hebben dat ook een enorme impuls gegeven. Kijk, we wisten het wel... Die Aziaten waren altijd al goede sprinters... want die deden altijd al short track en uh, lange baan samen. Amerikanen soms uh, ook, Hedwig. Uh, uh, Sharni Davis komt ook uit het ja. short track. Uh, Chad Hedwig kwam uit het inlinen... en met zijn rare techniek uh, reed hij ook iedereen naar huis. Maar wij doen nu structureel al die disciplines uh, uh, wisselen we in. Uh, je mag een marathon rijden. Vroeger mocht je zelfs als sprinter uh, niet eens op natuurreis rijden. Nee, Jan Ikema, uh, als een natuurreis lag in Friesland... mocht hij niet uh, aan het korte kampioenschap meedoen... want dat zou slecht zijn voor je techniek. Is dat een bewuste samenwerking of is het bij toeval gegaan? Nou, dat is wel bewust nagezocht... Al is het alleen maar uit, uit pragmatische overwegingen... om meer mensen naar het schaatsen te krijgen. Het is nu heel vanzelfsprekend dat als je met jeugd gaat werken... dat je die in principe alle disciplines aanbiedt. En laat ze maar uh, aanklooien. Het een versterkt het ander. En je merkt vanzelf wel waarin je het beste bent. En ik denk dat die aanpak, dat dat uh, de payoff is die we nu hebben... dat, uh, ja, dat een termors uh, die overstap zo makkelijk uh, kan maken. Maar ook dat die TVM-jongens... bedoel, je ziet het weinig op tv, maar die trainen ook... Short track. Die hebben ook hun bochtentechniek uh -huh. verbeterd door daarop te trainen. En dat heeft die basissnelheid toch omhoog gebracht. En daardoor denk ik dat die dominantie uh, uh, zo sterk is geworden. Want daar is iets voor die andere landen. Want die Russen hebben faciliteiten gehad waar je u tegen kon zeggen. Ik bedoel, niks was te gek. Uh, Alles kon. Maar ze reden geen deuk in een pakje boten. Wat was de meest opvallende? Nee, terwijl ze toch misschien wel Xenon gebruikt. <laughs> nou ja, <laughs> Wat blijkbaar was niet. Uh, Schoepref is een vrienden. Niet genoeg, nee. Wat was voor jou de meest opvallende prestatie van de Nederlanders? Ja, ik ik heb van van van alles evenveel uh, genoten, maar uh, ja, dramatische gevecht, gevecht uh, berghs Kramer. ook al reden ze niet tegen elkaar. Ja, heroisch uh, en en ja, ook. Eindelijk om te zien hoe, hoe, hoe Sven ten onder gaat. Maar ja, dat, dat is een, een gevecht wat, uh, waar we volgens mij over, over 20, 30 jaar nog... met gekromde tenen samengeknepen billen naar, naar zitten te kijken. Maar zo waren er nog vijf, uh, zes momenten. Ja, want we waren natuurlijk altijd al goed uh, op het lange werk. Uh, 5 kilometer, tien kilometer. Oh, nou ja, die, die, die. Uh, maar de, plotseling we... 1, 2, 2, 3 op de 500 meter <laughs> is natuurlijk bizar. dat Wie dat voorspeld had, had daar volgens mij uh, bij de boekmakers uh, goud mee kunnen winnen. En uh, en een aantal jaren geleden zeiden we nog... ja, de vrouwen, daar maken we ons erg zorgen over... want uh, die presteren te weinig. Ja, nou, je ziet dat er uh, wat input komt vanuit uh, het marathon schaatsen... en één uh, uh, shorttrackster die denkt, uh, laat ik het eens proberen... en meteen krijgt de heleboel een enorme lift. Ja, het is, het is onvoorstelbaar, maar het, het, het versterkt elkaar gigantisch. Even kijken in de toekomst, uh, tenslotte. Um, wat is er in, uh, over vier jaar in uh, Zuid-Korea allemaal veranderd... bij het uh, schaatsen, lange baan? Nou ja, ik, ik hoop wel, want kijk, dat publiek, dat blijft wezenlijk. Hè. Dat moet echt terugkomen, want anders krijgt die sport echt een probleem in de toekomst. En dat publiek, daarvoor heb je ook kampioenen nodig. Ik bedoel, als Nederland alles wint, zullen ze in het buitenland niet meer... Uh, hoe spannend het ook maken, naar dat schaatsen gaan kijken. Maar uh, ja, die Koreanen zullen ervoor vechten. Uh, de Japanners, die uh, vond ik ook zwaar teleurstellen. Een land met 28 kunstijsbanen, meer hardrijders dan wij ja. hebben... en nul medailles. Ja, eh, dat soort landen, daar zullen ze toch eens echt moeten gaan nadenken... hoe ze dat eh, supermodel wat wij in Nederland eh, nu eh, voor handen hebben... kunnen kopiëren en dan zullen ze ongetwijfeld weer zij of eh, er voorbij komen. Maar hebben we over vier jaar al finales? Nou, als dat deze zomer wordt aangenomen, dat voorstel... dan dat uh, gaat dat direct in en dan wordt dat ook op de spelen ingevoerd. En ik denk dat je daar in ieder geval als internationale schaatswereld... een aantal jaren mee zou moeten experimenteren. En daarna kun je het altijd weer verfijnen. Maar er moet iets uh, vernieuwen. We zitten te vast in een traditie die al uh, teruggaat tot uh, Jaap Ede. En daarmee uh, trekken we geen kijkers meer. Maar de Challaas, bedankt voor je komst naar de studio. En uh, we wachten af wat er over vier jaar gebeurt in Zuid-Korea. Ben benieuwd. Mario Been moet op zoek naar een nieuwe baan. Na een uh, reeks van slechte resultaten bij Genk... vond het uh, bestuur het voldoende. Been werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten... en kreeg ontslag. En dat is balen. Voor hem. Nou, best wel. Omdat ik hier uh, het enorm naar mijn zin heb. En uh, al 2,5 jaar uh, dat we goed werk doen met elkaar. Drie keer Europees gespeeld. Eén jaar Champions League. Twee jaar Europees overwinterd. De beker gewonnen. Alleen, je weet ook, uh, als trainer zijn... Uh, als je gaat verliezen, en dat hebben we de laatste tijd te vaak gedaan, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat je ontslagen wordt. Ja. Dat verliezen en, en veel op een rij, waar lacht het dan? Nou ja, de beginfase was dat we enorm veel blessures hadden. Wat we niet goed konden opvangen. Omdat we met name erachter heel veel jonge spelers hadden. Ja, en op het, op het laatste, de laatste vijf thuiswedstrijden verloren. Nou, dat is niet des, des kaars en genk. Want normaal gesproken zijn we altijd berensterk thuis. Ja, dat had te maken toch wel met het vertrouwen van de groep. Je merkte gewoon dat ze bang waren om te voetballen. Ja, en bang, dat is een slechte raadgever. Ja, dan word je ontslagen. Alleen de andere kant is dat je volgens mij hier ook nog steeds wel... zeker bij de supporters, heel veel goed hebt. Ja, dat is het vreemde van de situatie. Hè. De supporters zijn enorm tegen het beleid, tegen met name het bestuur. En ik ben altijd buiten, buiten schot gebleven wat dat betreft. Maar aan de andere kant besef je ook dat als je als eindverantwoordelijke niet de gewenste resultaten haalt... dat, dat er iemand moet bloeien. Ja, dat ben ik geworden. Ja, hopen ze op het zogenaamde schokeffect? Ja, dat hoop ik ook. Want zoals je weet zitten we nog steeds in het Europese avontuur. En we hebben 0-0 gespeeld in Anzi, donderdag de return. Dat is een historische mijlpaal. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook uh, overwinterd. Maar dit zou wel heel erg knap zijn. Dus hopelijk uh, kan de ploeg dat doen. Dat heb ik ze ook vanochtend gevraagd. En nogmaals, uh, ja, het is uh, zo gegaan zoals het gegaan is. En hoe neem jij hier dan afscheid? Ja, toch is een pijn hart. Want ik heb, uh, wat ik zeg, al zeg, 2,5 jaar fantastisch gewerkt. Veel vrienden, kennissen gemaakt. En uh, ja, dan is het pijn, uh, pijnlijk als je zo, uh, zo moet stoppen en, uh, maar goed, dat is de voetballerij. Heeft het Belgische voetbal jou ook een betere trainer gemaakt? Uh, ja, want ik denk dat je uit elke situatie leert. En, uh, ik heb inderdaad hier uh, heel veel dingen geleerd. Met name ook op het internationale vlak natuurlijk. Want ik had niet zoveel internationale ervaring. Nou, door middel van uh, altijd de Champions League of, Euro of Europa League te spelen... word je al automatisch een betere coach. Maar goed, ook dat heeft niet uh, mogen bijdragen aan het feit dat ik hier nog zit. Nee, ze zeggen wel eens, uh, coaches are hired... To be fired, op wat voor termijn dan ook. Uh, ja, dit hoort bij dat vervelende vak. Althans, dit is een schaduwzijde van dat vak wat soms vervelend kan zijn? Ja, het is de meest vervelende zijde, absoluut. Ook op basis van het, van het feit dat je het naar je zin hebt. En dat je, dat je ziet dat je op een goede manier bezig bent. En dat er vaak andere factoren spelen waar je geen, geen invloed of geen grip op hebt. En, en dat, is vaak, uh, ja, dat, dat, dat zorgt wel voor frustratie, ja. In hoeverre beschadigt jou dit ontslag? Nou, ik geloof het niet. Ik denk dat uh, als je ziet dat ik de spelersgroep verlaat met applaus... en zelfs de pers die gaat klappen als je weggaat... dan betekent dat, dat ik hier wel iets neergezet heb. Uh, en ik weet wel uh, voor wat het waard is. Maar wat ik net al uh, opnoemde... het feit dat je twee keer Europees weet te overwinteren... wat nog nooit gebeurd was hier in, uh, in Genk. De beker weet te winnen. Ja, dan denk ik toch, toch wel dat je wat credits uh, hebt opgebouwd, ja. Wat ga je nu doen? Even rust, even afstand nemen? Ja, wat tijd besteden aan het gezin. Want zoals je weet hebben we het heel druk gehad hier en uh, is dat er een klein beetje bij ingeschoten. Dus we zullen eens uh, heel rustig gaan nadenken wat de volgende stap gaat worden. Ik denk even met je mee. Ik zeg Feyenoord. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat die daar op mij zitten te wachten op dit moment. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze de juiste keuze maken. Een uh, gerenommeerde coach die hopelijk uh, die mooie club weer aan het kampioenschap kan helpen gerenommeerde coach. Ja, er wordt nu gesproken met Van Gaal, zegt men. Maar, maar jij zou toch ook op een lijstje kunnen staan, ondanks de historie? Nee, nee, ik denk niet dat ik op dit moment de geschikte man ben... om daar uh, de club uh, te leiden. Dus uh, nee, ik denk, uh, ik pas daarvoor, ja. ja. Daar ben je heel duidelijk in, maar waarom niet? Ik vind dat ik daar op een bepaalde manier weg ben gegaan, terecht of niet terecht. Dat laat ik in het midden wat niet leuk is en nog steeds niet leuk is. En voor de rest denk ik dat daar op dit moment goed werk geleverd is, zeker door, door Ronald. En daar zou een gepaste trainer na moeten komen die het wij eventueel zou kunnen klaren... om een keer echt weer op die single te staan. Nou, je bent daar op een vervelende manier weggegaan. Er was toen zo'n stemming onder de spelers. Nou zijn er wel heel veel spelers weg. Ik geloof dat er nog maar drie zijn van die groep die toen met die stemming meededen. Ja, maar goed, ik denk dat ik duidelijk ben geweest in mijn antwoord. Dat ik uh, niet beschikbaar ben voor Feyenoord. En wat er allemaal gebeurd is, ik geloof niet dat dat nog zin hebt om daar uh, ooit er nog een keer op terug te komen. Ben ik heel benieuwd wat je, wat je, wat je dan wel gaat doen? Ja, lekker op vakantie denk ik even met de vrouw. Gaan we eens even lekker genieten en dan, uh, dan zien we het wel. Mario Been in gesprek met Martin Friesema. Morgen en woensdag gaat het weer om de Champions League. Morgen zingt Sint-Petersburg tegen Borussia dortmund en Olympiakost tegen Manchester United. En voor Manchester is het de laatste kans om nog iets van dit compleet mislukte seizoen te maken. En die Houtkamp is morgen de verslaggever bij die wedstrijd. En die eh, kan de Champions League nog wel wat goed maken van dat mislukte seizoen. Ja, wat je al zei, het is de enige mogelijkheid. Hè? Want in de League Cup, in de, UE, uh, in de FA Cup... is Manchester United al uitgeschakeld. En uh, in de Premier League, 15 punten achter Chelsea. Dus ja, willen ze op 24 mei in de finale van het Stadio Dallus uh, komen... dan uh, zou dat heel mooi zijn, maar dat zal heel moeilijk worden. Ja, denken ze zelf dat ze een kans hebben? Ja, altijd natuurlijk. Uh, mooi is, de trainer ziet uh, echt mogelijkheden om goed te presteren. En Vidic, de aanvoerder, die gaf vandaag een, een interview... aan de Manchester Evening News. Ja, en die zegt dan van Champions League voetbal... is toch wel wat anders dan spelen in de Premier League. En het roept bijzondere krachten bij de spelers op. En ze hebben afgelopen week het goed gespeeld... Hoor, dat moet ik zeggen, tegen Crystal Palace. Uh, twee uh, doelpunten, eentje van Rooney en eentje van, van Percy. Dus ja, uh, ze zijn best uh, natuurlijk nog altijd een goede ploeg... en moeilijk te kloppen. Ja, maar ja, het is wel uh, een club die in een enorme crisis verkeert... Uh, na ja. het vertrek van uh, Alex Ferguson. En, en, en mooi is, mag maar, hè? Ja, ja het, het gaat heel slecht met Manchester United. Je zag de afgelopen jaren dat ze zo sterk waren. Ze konden de tegenstander de wil op leggen. Ja, dat, dat is er gewoon niet meer bij. Heeft ook te maken met die blessures die ik net noemde. Rooney is een aantal weken weg geweest. Van Persie, lang geblesseerd geweest. Ja, en dat helpt niet mee met de resultaten. Maar ja, ze moeten nu aan de bak. Rooney terug, Van Persie terug. En dan denken ze, nou, nu moet het dan wel gaan lukken. Maar ja... De competitie, daar, ik zei het net al, daar draait het helemaal niet. En ze moeten wel in ieder geval vierde worden... om voor het seizoen mee te kunnen doen in de Champions League. En ja, ze staan nu elf punten achter op de nummer vier van de Premier League. Dus uh, ja, de Champions League moet gewoon gewonnen worden. Want het is een redelijk dure club. Ja, nou ja, de eerste ronde is natuurlijk makkelijk nu... want Olympiacos is de tegenstander. Is uh, ja. dat een voordeel of een nadeel? Ja, dat... Of heb elk voordeel? Ja, ja ook dat. Ja, op papier misschien wel, want de club Olympiakos heeft niet erg veel ervaring in de Champions League. Maar ja, het is de koploper van Griekenland. En luister even, 20 punten voorsprong op de naaste concurrentie. 26 wedstrijden uh, gespeeld, daar wonnen ze er 24 van... en speelden twee keer gelijk. En een doelsoldo van 78 voor... En 9 tegen. Uh, manchester United mag uh, deze ploeg niet onderschatten. Uh, wat wel in het voordeel voor de manchester een uh, man uit Manchester uh, geldt. is dat hun belangrijkste speler. van Olympiakos. Mitroglou, die is in de transferperiode. verhuisd naar Fulham. Maar ja, het blijft natuurlijk uh, een, een hele redelijke ploeg, de kampioen van Griekenland. Ja, en bovendien kan je dan uh, deze misschien winnen. Maar ja, de, de weg naar nee, de titel is nog lang. Ja. En als je de Champions League moet winnen, dan uh, kom je nog heel wat tegen. Zeg, um, Manchester United nee, heeft natuurlijk een hele dure huishouding. Uh, toch wordt er alweer naar het volgende seizoen gekeken. Hè? Ja, het zal wel moeten, want uh, zo'n seizoen als dit... dat willen ze niet meer meemaken. Ze zouden volgens de Daily Mirror, ook weer een Engelse krant... al twee grote vissen hebben binnengehaald. Koundogan van Borussia Dortmund is een minder bekende naam... maar een goede voetballer. Maar een hele grote, een echte grote... en die is zo bijzonder opdreven, dat hebben we ook kunnen zien... afgelopen week, is Tony Kroos van Bayern München. En uh, met name met die laatste zou de club uh, bezig zijn... in een afrondende fase. En hij zou dan een kwart miljoen pond per week gaan verdienen. Nou, het is nog ietsje minder dan Rooney net uh, <laughs> uh, voor heeft getekend. Maar laten we vooral uh, even wel benadrukken... dat het uh, nog geruchten zijn. Maar de Engelsen zijn altijd... de pers is goed geïnformeerd. Andy, dankjewel. Uh, de aftrap Olympia kost tegen Manchester United... morgen om kwart voor negen rechtstreeks te volgen op Radio 1. En de man die u hoorde, Andy Houtkamp, is dan de commentator weer. Uh, FC Barcelona betaalt 13,5 miljoen euro aan de Spaanse fiscus... om eventuele onregelmatigheden rond de transfer van Neymar naar de club te dekken. En hiermee hoopt de Spaanse topclub een proces te voorkomen. Neymar werd afgelopen zomer overgenomen van het Braziliaanse Santos. Barcelona wordt verdacht van fraude. De ploeg zou na de transfer te weinig belasting hebben afgedragen. Barcelona zegt dat de nu gedane betaling geen schuldbekentenis inhoudt. En Graziano Pelle hangt een schorsing boven het hoofd. De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek begonnen... naar de aanvoerder van Feyenoord... die gisteren, na het 2-2 gelijke spel bij FC Twente... op weg naar de kleedkamer, zijn emoties niet helemaal de baas was. De Italiaan was zo gefrustreerd... dat Twente in de blessuretijd zij was gekomen... dat hij tegen de dugout van Twente trapte... en vervolgens in de katakom een reclamebord... en een lamp van een tv-ploeg vernielde. Na de uitspraken van Ronald Koeman... wordt geen vooronderzoek gedaan. De trainer was in Enschede bijzonder boos... op scheidsrechter de maar zal daarvoor dus niet worden gestraft. En u weet, de komende wedstrijd van Feyenoord... is aanstaande zondag in de Kuip Feyenoord-Ajax. Dan de Jupiler League. Daar won Jong PSV vanavond met 2-0 van Emmen. De twee treffers kwamen op naam van Alex Schalk die deze winterstop voor een half jaar werd gehuurd van NAC. Jong PSV stijgt daarmee naar de 1e plaats op de ranglijst. Emmen staat dertiende. Er waren ook twee wedstrijden in Italië. Het duel tussen Parma en Fiorentina leverde vier doelpunten en drie rode kaart op. Het werd 2-2. Fiorentina blijft vierde in de Serie A. Napoli verloor ook punten. Tegen Genoa werd het namelijk 1-1. Napoli staat daar derde. De achterstand op koplopen Juventus is al 15 punten. En in Turkije maakte Fenerbahçe vanavond een slippertje. De koploper speelde met 1-1 gelijk tegen Elag Waardoor Galatasaray, de ploeg van Dirk Kuyt, nadert tot 1 punt. Zeven wedstrijden geleden was het verschil nog 11 punten. U hoort de tune. Dat betekent dat dit het einde is van deze maandag-uitzending van NMS Langs de Lijn. Met het oog op morgen is het volgende programma Chris Keine presenteert. En Langs de Lijn, morgenavond weer van 10 tot 11. Tot dan. De Olympische Winterspelen op Radio 1 met de winnaars. Slimste kampioen. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Sven de Menkamer. Steenman! Steenman, Groothuis. is Olympisch oh, Dat je dan dit mag meemaken is gewoon geweldig. Jij, je tweede. Ja, het blijft dan gaarskig mooi. Het is wel ook nog 1, 2, 3. Nu moeten we die Koreanen opvreten en helemaal vermorzelen. Acht keer goud. En dat goud glimt heel mooi. Samen, de verliezers. Hoe verzin je het zegt? Drie duizendste van een seconde. Wat een nachtmerrie. Gewoon een plek drie ertussen en eens lag ik. Ik kan bijvoorbeeld gaan schelden dat hij de eerste bocht onderuit gaat. Heeft geen nut. Radio 1. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. Het nieuws van alle kanten. En? Ging uw aandacht gelijk naar uw telefoon? Wat dacht u?